Twee uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het noordoosten van Japan is weer getroffen door een serie krachtige naschokken van de aardbeving van bijna twee weken geleden. Er zijn geen berichten van schade of gewonden. De zwaarste beving, kort naast ons opgang in Japan, had een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. De bevingen waren ook voelbaar bij de Fukushima kerncentrale... waar technici nog altijd hard aan het werk zijn. Gisteren hebben ze in alle zesde reactoren weer elektriciteitskabels aangesloten. In een deel van reactor 3 is nu weer stroom, in de andere reactoren nog niet. Pas als dat het geval is kunnen in alle reactoren... de koelsystemen weer in werking worden gezet. De Libische leider Gaddafi is niet van plan de strijd op te geven. In een toespraak bij zijn militair commandocentrum in Tripoli zei hij dat hij de strijd gaat winnen en zich nooit zal overgeven. Gaddafi zei niet bang te zijn voor de storm die op hem en zijn volk afkomt en vindt dat hij het recht aan zijn zijde heeft. Eerder op de avond klonk boven Tripoli het geluid van het luchtafweer geschud. Ooggetuigen melden zware explosies. Op Cuba komen binnenkort de laatste twee van een groep van 75 dissidenten vrij. Mogelijk gebeurt dat vandaag al. In 2003 werden ze tot lange celstraffen veroordeeld. De afgelopen jaren waren al ruim 20 dissidenten vrijgelaten. Na bemiddeling door de Rooms-Katholieke Kerk... beloofde de Cubaanse president Raúl Castro vorig jaar zomer... ook de rest van de groep vrij te laten. De meeste daarvan kwamen inderdaad snel vrij. Elf mensen bleven aanvankelijk vastzitten omdat ze weigerden Cuba te verlaten als ze zouden vrijkomen. In de afgelopen maanden zijn ze in etappes alsnog vrijgelaten. Het is niet bekend of er voorwaarden aan de vrijlating zijn verbonden. Het weer vannacht nevel en lokaal mist, overdag opnieuw zonnig bij maximaal van 11 graden op de Wadden tot lokaal 17 graden in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 Topmannen bij de banken moeten hun bonussen teruggeven. Japanners raken niet in paniek. En we brengen een hommage aan ons favoriete ezeltje. De muziek komt vannacht van Arthur Adam. Welkom bij... Nog steeds wakker Nederland. Met Kasper Meijer en Erik Nusselder. Ja, als u wilt reageren op onze uitzending, dat kan. U kunt zoals altijd twitteren. Twitter naar onze naam, @redactiewnl redactie redactie WNL. Of gebruik de hashtag WNL. Dus dat is een hekje, en dan WNL, en dan zien wij dat. We zijn benieuwd wat u vindt. We beginnen natuurlijk bij het nieuws van de avond. En dat gaat over Libië. Nederland heeft besloten om Libië te gaan helpen... met de controle van het wapenembargo. Voor drie maanden lang sturen we 6 F-16-gevechtsvliegtuigen... en een mijnenjager op Gaddafi af. Zo'n missie is natuurlijk ook een politiek mijnenveld. De SP bijvoorbeeld, zij zijn fel tegen. En de PVV wil een kleine, ondersteunende rol van Nederland. En wie dat natuurlijk op de voet heeft gevolgd... is WNL's vaste analyticus en Elsevier-columnist Arend-Jan Boekestein. Goedenacht. Goedenacht. Is het een goed besluit, vindt u? Ik vind het uh, wat Nederland nu doet... is onder de omstandigheden de beste oplossing. Maar dat moet je uitleggen door eerst te beschrijven... wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is en wat er gebeurd is. Kijk, uh, Obama heeft ongelooflijk lang geaarzeld. Obama is een president die heel moeilijk besluiten kan nemen... Maar uiteindelijk heeft hij geluisterd naar twee vrouwen. Susan Rice, hè, dat is de permanente vertegenwoordiger van Amerika bij de Veiligheidsraad. En Samantha Power, een vrouw die boeken heeft geschreven over de genocide in Rwanda. En, en vindt ze dat dat nooit meer moet gebeuren. Dus hij zat uiteindelijk op de lijn van de humanitaire interventie. Het mag niet zo zijn dat Gaddafi Benghazi bombardeert. Nou, de ellende daarvan is natuurlijk dat als Obama eerder had besloten... om bijvoorbeeld wapens te geven aan die mensen in Benghazi, dat het allemaal niet zo ver had moeten komen. En waarom zeg ik dat? Omdat je goed moet begrijpen... dat de geschiedenis van no-fly zones laat zien... dat het onvoldoende is om ook echt een regime change eh, te bewerkstelligen. Overigens staat er in, een, eh, in de vn veiligheidsresolutie ook dat het alleen maar gaat om het beschermen van burgers. Dan wordt niet gesproken van dat Gaddafi ook weg moet gaan. Er wordt al gezegd door Engeland en soms ook door Obama. Obama weet überhaupt niet meer wat hij aan doet. nu volgens volgens hij, want hij zegt het ene dag dit en de andere zegt hij iets anders. Hè? Mm -hmm. Maar op het kern van het probleem is dus dit. Zonder grondtroepen kan je dat niet gaan doen. Want als, op, als Gaddafi dus niet meer van zijn vliegtuigen gebruik gaat maken... dan gaat hij zich verschuilen in de steden. En dan gaat hij daar een verschrikkelijke guerrilla oorlog voeren van huis tot huis. En daar zijn zijn elite troepen beter in dan de slecht bewapende uh, opstandelingen. Met andere woorden, je kan al een beetje dus gaan uittekenen wat er dus nu gaat gebeuren. Gaddafi gaat in die steden dus een langdurig keer de oorlog uh, doen. En dan kunnen die vliegtuigen van ons, kunnen daar niks uitrichten. Want je kan in het verstedelijk gebied niks doen. Dus gaat dan uh, gaat er dus een druk komen van ja, dan moet je toch ook grondtroepen gaan sturen. Maar niemand wil grondtroepen sturen. Dat willen de Engelsen niet, dat willen de Fransen niet, dat willen de Amerikanen al helemaal niet. En dat willen de Arabieren die het meedoet, hè. Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, uh, zelfs Koerheid nu, uh, die willen dat helemaal niet, want die zijn doodspang. dat, dat, dat zij dan straks aan de beurt zijn. dat hun regime ook uh, uh, gepoppeld wordt. Nou, het kabinet had dus een verschrikkelijk moeilijke positie. Wat moesten ze nou doen? Moesten ze nou mee gaan doen aan deze no-fly zone? Terwijl die hele commandostructuur. Niet bij de NAVO zit, maar eigenlijk uh, ja onduidelijk is hier nou eigenlijk de basis. Want Turkije is namelijk lid van de NAVO. En die, wil, die is eigenlijk tegen die bombardementen, omdat er heel, heel veel Turkse gastarbeiders in uh, Libië zijn... Dus het kabinet staat met een verschrikkelijk moeilijk dilemma. Ze willen heel graag meedoen aan internationale samenwerking. Hè? In onze grondwet staat ook dat we de internationale rechtsorde willen bevorderen. Ze willen niet graag Engeland en Frankrijk in de steek laten. Maar ja, dat moet dan wel onder een goed NAVO-commando gebeuren. Want als dat dan niet is, dan komt daar ellende van. Nou, wat hebben ze nou gedaan? Slim als ze zijn. Ze hebben gezegd, weet je wat, we doen mee aan het wapenembargo. Dat wil dus zeggen dat onze mijnenjager, die gaat dus voor die kust daar liggen. Met vier F6's die vliegen en twee reserve. En die gaan een beetje voorkomen dat daar wapens naar binnen gaan. Dat is dus het minst dodelijke gedeelte van de no-fly zone, zou je kunnen zeggen. Het heeft eigenlijk niet veel met de no-fly zone te maken. Maar valt het te geloven dat we alleen daarvoor meedoen? Nou ah ja, het, het, het, het slimme is dat ze dus zeggen van we doen pas meer dan vlijzer no als het probleem met het NAVO-commando is opgelost. Nou, Turkije zorgt ervoor dat dat niet opgelost wordt. En Frankrijk zorgt ervoor, dat een land dat nooit een uh, uh, uh, volwaardig lid van de NAVO is geweest. altijd het ervoor gezorgd heeft dat ze buiten de politieke structuren, daar, buiten de militaire structuur daarvan blijven. Hè? Die zorgt daar dus ook voor. Dus eerlijk gezegd, ik het een vrij briljante oplossing van Nederland in een hele moeilijke situatie. Nou, het klinkt niet echt alsof het, het, het gezellig is bij de NAVO. Hoe zijn de verhoudingen onderling? De, de, de, de, na, NAVO, de ruzie bij de NAVO was zo erg en zo groot dat je het uh, kristal kon horen breken 100 kilometer verderop. Er is echt ongelooflijk gevochten bij de NAVO. Nog nooit eerder gebeurd. En ze, ze gingen gewoon rollend uh, over elkaar. En uh, dus, maar dat is natuurlijk al langer. Hè. Maar ook in de, de Afghanistan heb je een coalition of the willing, dat betekent dus niet, uh, dat, dat eigenlijk alle NAVO-leden daaraan meedoen. De NAVO's formeel zitten natuurlijk wel, maar een heleboel NAVO-landen doen heel weinig. Hè. En nu zien we dus de verdere ontmanteling van de NAVO. Het zijn historische tijden die we ja. beleven. Wat je nog zou kunnen hopen, is dat die no-fly zone er toch toe leidt dat een aantal generaals van Kadagi hun knopen gaan tellen en dan gaan overlopen. Als dat gaat gebeuren, dan komt Gaddafi echt in de problemen. En dan zou dus Obama en Engeland en Frankrijk, via heel veel geluk, er uiteindelijk toch goed uit kunnen komen. En dan zou het zelfs voor Sarkozy, die heeft dan echt helemaal een schitterende rol. Hè. Voor, je moet je dus voorstellen, ook voor binnenlandse politieke redenen heeft Sarkozy dit gedaan. De Fransen staan echt te juichen. Want er is namelijk weer, weer een Napoleon opgestaan die via bommen vrijheid wil exporteren. Dat is een, Frankrijk, een belangrijk historisch thema. En als het de Sarkozy met heel veel geluk lukt zonder grondroepen, dan is hij de big man. En dan wordt hij ook weer herkozen als president straks. Want hij was zeer impopulair geworden. Maar als je dus een beetje afstand hebt van militaire strategie, is de kans lijkt mij niet zo groot dat je alleen met het no-fly zone dat kan krijgen. Nee. En daar vind ik het dus zo slim voor onze regering. Dat ze dus ja, voorlopig heeft Rutte oh. het dus goed gedaan. Zijn eerste oorlog gewonnen eigenlijk. Ja, ik vind het heel slim wat hij doet. Heel slim. in een ongelooflijk lastige situatie. Ja, nou, dan ben ik blij dat we daar goed uit zijn gekomen. Dank u wel voor uw analyse, Arend Jan Boekenstein. En een goede nacht. Ben je net met je bonusmiljoenen een weekje naar Bali geweest... moet je dat geld ineens weer inleveren. Als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt... worden de bonussen bij staatsgesteunde banken... met terugwerkende kracht voor 100% belast. Ja, dat lijkt een onmogelijke regeling... maar minister De Jager zal toch een oplossing moeten vinden... omdat de oppositie in de Kamer ineens massaal deze motie van de PVV steunde. Wij hebben de indiener van deze motie aan de telefoon... dat is Tweede Kamerlid voor de PVV, Ronald van Vliet. Goedenacht. Goedenavond. Ja, zijn uh, felicitaties op zijn plaats nu? <laughs> ja, ik zou toch zeggen van wel. Want uh, dat mijn motie uiteindelijk een meerderheid vond in de Kamer... betekent dat wij een, een heel sterk signaal afgeven aan de arrogante bonussector... dat we echt genoeg hebben van die graaikultuur, van de hele bonuscultuur... die maar doorging onlangs de kredietcrisis. Ja, maar had u gedacht dat, dat deze motie er doorheen zou komen? Maar als ik eerlijk ben, uh, was ik daar niet zo zeker van. Omdat met name de, de PvdA die moesten doorslag geven en die stellen zich normaal... Op wel eens gouvernementeel op uh, als ze denken dat er juridische bezwaren kleven... de uitvoering van een motie. Dus ik had het inderdaad niet helemaal verwacht. Ja, maar u zegt zelf een signaal. Maar is het nou de bedoeling dat dit ook echt uitgevoerd wordt? Dat het gewoon alle uh, bonussen teruggehaald uh, worden via de belastingen? Ja, kijk, ik, ik heb, technisch heb ik de minister ook de keuze gelaten... om een oplossing te zoeken in de loonheffingsfeer dan wel in de sfeer van de winstbelasting, de vennootschapsbelasting. Dat zou denk ik, die laatste optie is, wat makkelijker uitvoerbaar. Maar dat, dan kijk, is het wel een veel lager bedrag dan 100%. Nou, dat weet ik niet. Want kijk, als je al die bonussen hebt, dat wordt normaal als loonkosten gezien... en die trek je af van je winst, en dan bespaar je weer een hele duide vennootschapsbelasting, Maar als je die aftrekpost dus weigert omdat je het ziet als een kapitaalsonttrekking, dat is normaal niet aftrekbaar. dan worden er dus een flinke navis aanslag, opgelegd. En er komt in ieder geval een deel van het de totale bonusbedrag weer als belastinggeld terug naar Henk en in ja, Even voor de duidelijkheid: is de PVV überhaupt tegen bonussen en de bonuscultuur, of alleen bij banken die staatssteun hebben ontvangen? Nou, inderdaad. Kijk, als je, ik, ik wil een onderscheid maken hoor. Want banken en, en ook verzekeringen die echt overeind worden gehouden met belastinggeld. daarvan zeggen wij. hou op geen bonussen. Dat is not done. Dat vind ik een directe relatie tussen die staatszin om te overleven. en het uitkeren van bonussen. Want dat kun je alleen maar doen als het je goed gaat. en als je dus geen staatszin nodig hebt. Dus zolang als er voor is gegeven. Die nog niet is afbetaald. dan zeg ik 0 euro bonus. voor iedereen die bij die bank of verzekering werkt. Als je het breder trekt. naar al de financiële instellingen in zijn algemeenheid. Dan zeg ik van, we hebben een codebanker, daar staan we bepalingen in. De PVV wil daar nog eens goed naar kijken hoe streng die bepalingen zijn en hoe goed die worden nageleefd. Maar daar zou ik zeggen van, bonussen zijn het uiteindelijk een normaal verschijnsel in het bedrijfsleven. Maar dan moet het ook echt een vrije markt zijn zonder staatssteun. En die bonussen, ja, er wordt in die code banken gesproken voor 100% van het vaste salaris. Dat vind ik eigenlijk al heel erg fors. Ik zou eerder zeggen, maak er dan 10% van. Dat is een leuk extraatje voor die dik betaalde directeuren. En anders krijg eh, je weer perverse prikkels en gaan de banken straks weer onverantwoorde risico's nemen. Ja, U noemt al de Code Banken. De Partij van de Arbeid die, uh, had eigenlijk een motie klaarstaan om uh, de, de afspraken over beloning die in die Code Banken staan, om die gewoon in de wet op te nemen. waarom heeft de PVV daar niet gewoon uh, voor gestemd? Nou, kijk, we hebben, we hebben het debat met elkaar gevoerd in de Kamer. En uiteindelijk is de minister na een aantal debatrondes heel erg opgeschoven in de richting van de Kamer. Uh, ook daarbij geholpen door uh, ja, die, die gekken, zeg ik maar, in de top van ING, die nu net tijdens het debat met het Bonnusvraal kwamen. Toen voelden die mensen zich gedwongen om uh, op te schuiven in de positie van de Kamer. Het heeft u ook een keiharde toezegging gedaan op mijn interruptie. Namelijk dat als die codebanken niet worden nageleefd, dat de complete wetgeving klaarstaat om die hele codebanken compleet wettelijk te regelen. Dat is een keiharde toezegging. En ik weet dat de minister van Financiën daar heel ver mee is gegaan. Dus dat vond ik eigenlijk wel een aardige toezegging. Om dan nu te gaan selectief te gaan shoppen in die codebanken en daar dan één element uit te pikken. Ja, dat zou het hele proces hebben verstoord, terwijl we die minister al een keiharde toezegging hebben laten doen. Hm. Laten we het nog even over die bonus hebben en even een paar bedragen noemen. Want uh, de ING-topman Jan Hommen uh, die zou dus een bonus krijgen van 1,25 miljoen. Ja. Uh, maar ik las ook op internet dat sinds 2008 de ING alleen al 1,3 miljard aan bonussen heeft uitgekeerd. En de andere banken die willen geen bedragen noemen, maar stelden dat het ook een paar miljarden zijn... <lacht> dat moet een lekker bedrag zijn als die allemaal teruggeïnd uh, kunnen worden. Kan dat dan ook gelijk van de bezuinigingen af? Ja, daar, daar, zou ik, daar, daar zou je een aardige correlatie kunnen leggen. Daar zou ik nog eens in mijn fractie over moeten doorbeuren over dat kolossale bedrag. Maar ja, het zei dan alleen dat u het nou noemt, 1,3 miljard dat, dat, dat is toch science fiction, dat is toch waanzin. Voor een, een bank die zonder het belastinggeld van Henk en Ingrid was omgevallen. Ik, ik, ik kan dat niet volgen. Ik ja. ben blijkbaar een dom jongen, maar ik kan dat niet volgen. Ja, en als die minister nou met een antwoord terugkomt uh, van uh, nou we doen er eigenlijk niks aan, of iets anders wat u niet zint, wat gebeurt er dan? Wat gaat u dan doen? Ja, dan, dan uh, zover vooruit maap op de muziek wil ik niet. Want dan, dan, dan zou ik voorstellen dat de minister er niks mee doet. Dat kan ik me niet voorstellen. Hè. De, de motie heeft de meerderheid van de Kamer achter zich. En de jager heeft al gezegd dat hij met een collega Wekers van Financiën die over belastingen gaat, gaat overleggen wat de mogelijkheden slechts onmogelijkheden zijn. Dus ik wacht echt even op, op de brief die al gevraagd is aan de minister. En daarna gaan we met elkaar het gesprek weer aan. Maar het is duidelijk dat hij iets zal moeten doen. Maar de minister heeft al aangegeven dat deze motie in ieder geval onmogelijk is om uit te voeren hem ontraden. Hè? Maar nou, je ook gezegd, ik moet het met winkels gaan bespreken. Dus ik wacht die reactie echt met, met spanning af. En daar gaan we dan ook met z'n allen eens goed naar kijken. En als ik nou even nog de advocaat van de duivel mag spelen. en ja. vanuit de bank zeg van ja, maar als we geen bonus en uh, belachelijke salarissen uitkeren, dan krijgen we de toptalent niet binnen. en dan lukt het überhaupt niet om zo'n bank uh, te runnen. Wat is dan uw reactie daarop? Ja, dat, ik, ik vind dat echt een flauwe reactie. want dat hebben we ook bij Holland te zien we al een keer gehoord in de andere staatsdeelnemingen. Ik heb altijd gezegd: als ze mij het balken in de slaat geven, ga ik vandaag nog word ik directeur van Holland Casino. Dat is een prachtig salaris. En ik vind het echt een verhaal, dat je voor eh, minder geld dan die, dan die vele tonnen, dat je daar geen fatsoenlijke directeur voor kunt hebben. Ja, dat zitten. is mark marktwerking. Ja, maar ik kom zelf uit het bedrijfsleven en daar heb ik alle incompetente figuren gezien die in de raad van bestuur zaten en die tonnen opstreken. En uiteindelijk ging het bedrijf hals naar de knoppen. We hebben dat met KPN, met de x welke tenten gezien in het verleden. Dus ik vind dat een flauwekul argument. Want het feit alleen al dat zo'n directeur zegt van ja, als ik geen bonus krijg, dan ga ik naar het buitenland verkassen. Maar nou, dat moet ik dan zien. Laat ze dat maar eens waarmaken en allemaal naar het buitenland gaan. Er zijn voldoende fatsoenlijke managers die dan kunnen opschuiven van de stoel en die genoegen nemen met... Met ook een hoog salaris van 1,2 miljoen, noem maar wat. Aardig ja, salaris, toch? Ja, noem maar wat. Maar ja. we begrijpen het signaal. Het is allemaal zo doorgeschoten. Ja. En ik moet je de FNV ook gelijk geven, die ook heeft beschreven. dat de verhouding tussen de salarissen in de top en aan de werkvloer. die, die, die, die, die, ja, die is middeleeuws. Dat, dat verschil is zo mega. Ja. En de pensioenen die werden bevroren bij ING. Maar goed, dat, ja, dat, heel... dat, was, dat was natuurlijk het ultieme signaal. Toen ook de jager zich gedwongen voelde om nog verder op te schrijven in de, in de richting van de Kamer. Want ik denk, ja, ik, ik die naïviteit in die tof van ING. Wat een, wat een kwatsverhaal ook vandaag in de volkskrant. Ik vind het zo slap en zo maaltijd maaltijdachtig. Voor mij verdienen ze gewoon een pak rammel. En met deze aangenomen motie eh, eh, kregen ze dat. en eh, De volgende woorden van de minister. Ik ben daar zeer benieuwd naar. Een pak rammel van de PVV. Ik zie in ieder geval de miljarden tegemoet. En dank u wel. <laughs> voor de tijd Ronald van Vliet, graag gedaan. tweede kamerlid van de PVV. Dank u wel. Het is 17 over 2. Dit is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En zometeen schakelen we live over naar Japan. Want ik ben benieuwd of ze daar de naschokken goed gevoeld hebben. Maar eerst gaan we naar ons satirische journaal. Dit is het globale nieuws. Wil jij ook anoniem politici en bestuurders bedreigen? Kijk dan snel op www.bedreigen.nl en kies uit een rijk palet aan opties om op een ludieke manier agressief mensen te bejegenen. Politici, voetbaltrainers en columnisten, allemaal alfabetisch gerangschikt in een handig overzicht. Bedreigen was nog nooit zo eenvoudig. Bedreigen.nl Altijd een goede investering. Globaal Nieuws van de Speld met Diederik Smit. Goedenacht, welkom bij de tegenwoordige aflevering van Globaal Nieuws. Vorige week waren we er niet en daarmee kwamen we tegemoet aan de laatste wens van Arno Tegelaar. Hij schreef dat het zijn wens was één nacht mee te maken zonder dat programma... Met die talentloze, zelfoverschatte, zieloze... grachtengordeljuppies op de radio van die teringspeld. Nou ja, je doet wat je kan. En we wensen de familie van Arno natuurlijk heel veel sterkte in deze interessante tijden. Ja, het is uh, nooit gemakkelijk om in komkommertijd een actuele uitzending te maken. Maar we gaan ons best doen. We gaan kijken naar de situatie in Noord-Afrika. En we volgen het laatste nieuws over de kernreactor van Fukushima. Als er nog ontwikkelingen zijn in Bahrein, dan zijn we daar natuurlijk mooi klaar mee. Maar we beginnen met het nieuws uit Japan en Libië. Allebei even belangrijk, dus we gaan u zo live mogelijk gelijktijdig op de hoogte houden van de situatie al daar. Op dit moment hebben we contact met Joost West in Tripoli en Nico Arvelatse in Fukushima in Japan. Ja, wat is het laatste nieuws? Ja, ja Diederik, die, de Japanse autoriteiten lijken de kernreactoren onder controle te hebben. De afgelopen dagen wisten ze een noodstroomvoorziening te realiseren... waarbij de blussystemen binnen de reactoren weer aangezet konden die worden. Ja, voor de bevolking is het natuurlijk een hachelijke situatie. Hoe denk je dat dit gaat aflopen? De vraag is: Het is op dit, is, dit moment lang, nog onduidelijk hoeveel radioactieve, radioactieve stoffen gelekt en zijn. Komen, gaan zo het is nog een beetje maanden maanduur voordat de vlucht van niet gaat halen, naar huis. Maar dat spreekt alle mens voor zich. Voorlopig Kortom, is het een, het een kritieke situatie. Kritieke toestand. Goed, dank voor dit moment. We blijven het volgen. Inmiddels is aangeschoten Rob Viergever, kernfysicus en Midden-Oosten deskundige. We gaan praten over de ontwikkelingen. Meneer Viergever, welkom. Laten we beginnen bij de situatie in Noord-Afrika. Alle ogen zijn nu natuurlijk gericht op Libië. Terecht? Uh, ja, ik denk het wel. Het staat ook wel het een en ander op het spel natuurlijk. Ja, als het in Libië misgaat, dan is het dat niet alleen gezichtsverlies voor het Westen... maar ook voor de Arabische Liga, hè, want die hebben deze interventie gesteund... Die stem was ook heel belangrijk, met name voor de Amerikanen. Ja, waarom die... denkt u dat de Arabische landen uiteindelijk hebben ingestemd... met het militair ingrijpen in Libië? Nou ja, voor een land als saudi arabië bijvoorbeeld... is het ook een verlicht eigen belang dat op de achtergrond meespeelt. Uiteindelijk zien die Arabieren ook de ontwikkelingen in de hele regio. Ze zien de voedselprijzen, Syrië en natuurlijk is de Verenigde Staten een bondgenoot... De grootste afzetmarkt voor olie en uh, andere grote financiële belangen. Zoals als je dan kijkt naar de bondgenoten van Amerika in die regio... kom je natuurlijk al gauw uit bij Israël en Egypte. Ja, even over Egypte. Denkt u dat Mubarak gaat aftreden? Nou, ik vind het eerlijk gezegd een beetje te laat om daarop vooruit te lopen. Maar de revolutie in Egypte had natuurlijk een effect op de ontwikkelingen in Libië. Welke landen moeten we nog meer in de gaten houden? Ja, we zien nu al de effecten in Jemen en Bahrein. Maar Syrië staat natuurlijk ook op spring op dit moment... We kunnen niet uitsluiten dat er in Saudi-Arabië zelf ook spanningen ontstaan. Dat zou dan weer eens een weerslag kunnen hebben... op de machtspositie van de overgebleven dictators in de regio. Welke rol speelt Equatoriaal Guinea in deze golf van revoluties? Ja, in dat land zullen ze toch ook wel met argusogen ogen... de ontwikkeling in Libië volgen. Ja, en Paraguay? Ja, Paraguay is natuurlijk heel interessant in deze. Maar het land waar we echt op moeten gaan letten is eigenlijk Moldavië. Want als Moldavië valt... Ja. Ja, dan kun je echt een domino-effect krijgen... waarbij ja. zelfs landen als Chili, Kyrgyzije, Tjaat... maar zeker ook Trinidad, Litouwen, Tobago, Bonaire, Bulgarije... die hele regio, zeg maar, ja. steeds instabieler zal worden... en dan kan het revolutionaire virus ook overslaan naar een land als Malta. En dat, ja, je moet er niet aan denken... maar Malta ligt natuurlijk heel dicht bij het land waar eigenlijk alles van afhangt. En dat is? Dat is Tunesië. En als het in Tunesië onrustig zou worden... Ja, dan zijn we met al dit gedoe eigenlijk vrij weinig opgeschoten. Helder. Tot zover de analyse. Hoe moeten we nu verder? Uh, ja, dat is op dit moment moeilijk in te schatten. Kun je misschien toch een tipje van de sluier oplichten? Ja, dan moet het echt speculeren. Steek van wel. Alles is nog mogelijk. Maar op wie zet u uw geld op dit moment? Ik durf er geen voorspellingen meer over te doen. Maar als u dat toch zou moeten doen? Uh, we kunnen niet te ver vooruit blikken. Komt dat ook door de situatie? Twee maanden geleden had ik gezegd van wel, maar nu weet ik het niet zeker. Maar is er nog hoop? Dat, dat, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Wat zal de toekomst moeten uitwijzen? De tijd zal het leren. Stel dat Gaddafi morgen aftreedt. Dat zal nog moeten blijven. Gaat Libië dan op weg naar een democratie? We, we moeten het afwachten. Ja, moeten we dat wel afwachten? Ja, het is te vroeg om daar nu al uitspraken over ja, te doen. Het is midden in de nacht. Ik vind het te voorbarig om daar in een te vroeg stadium op vooruit te lopen. Ook omdat elke uitspraak erover prematuur is. Kunnen we u daaraan houden? Dat kunnen we nu gewoon nog niet zeggen. Goed, we zijn weer helemaal bijgepraat. Rob Viergever, kernfysicus en Midden-Oosten-deskundige. Midden Dank voor uw komst. Tot zover, vergeet niet morgenavond op Nederland 1... de eerste aflevering van Studio Televisie TV... waarin bekende Nederlanders elke dag terugblikken... op de samenvatting van de ZEP-service. Voor nu nog een goede nacht en graag tot volgende week. Dag. Dat was het satirische nieuwsoverzicht het Globaal Nieuws van onze vrienden van de Speld. Dat lijkt de... me wel een fantastisch programma trouwens. De Studio Televisie TV. <lacht> Ik heb vorige week zoiets op tv gezien volgens mij heel laat in de nacht. Ik moet het aan me voorbij laten gaan. Vond u dat zei in ieder geval om te lachen, dan kunt u ook eens kijken op speld.nl. Ja. Iedere week hebben we hierbij nog steeds Wakker Nederland op Radio 1 een band of artiestengast die live bij ons komt spelen. En de zanger van vanavond was de eerste singer-songwriter die uit elkaar ging wegens te veel inspiratie. Hij splitste zichzelf, als ik het goed heb begrepen... in een solozanger en zanger van zijn band The New. Vorig jaar verscheen zijn album Awake. En in zijn hoofd is hij al bezig met zijn volgende album. Bij ons in de studio zit Arthur Adam. Goedenacht. goede nacht. Uh, wij kijken in ons programma terug op de afgelopen dag. Wat heb jij vandaag gedaan? Uh, van alles. Uh, maar mijn hoogtepunt tot dusverre... was uh, een rit in mijn auto met mijn raampje open zonder jas aan... Uh. Dat wil ik even dan uitlichten. Je hebt uh, de lente kriebels ook te pakken. Yeah. Ja. Dat is een lekker gevoel altijd hè. Ja. En horen we die lente ook uh, terug in jouw muziek straks? Uh, uh, om met Vivaldi te spreken. Alle vier <laughs> seizoenen komen erin terug. Ah, dat vind ik mooi. Uh, ik zei net jij bent de eerste singer-songwriter die uit elkaar gaat. Uh, wat bedoel je daarmee eigenlijk? Uh, nou, Ik heb dat feitelijk gedaan. Dat was volgens mij in 2006. Um, ik schrijf... Liedjes in allerlei uh, genres. En uh, destijds waren, was het echt uh, heel veel... en intieme luistermuziek enerzijds... en anderzijds was er uh, gewoon luidruchtige popliedjes. En dat probeerde ik vaak dan in één set te proppen... waardoor het publiek dacht van... ja, allemaal heel erg leuk, jongen... maar waar ben je nou eigenlijk mee bezig? En toen dacht ik van, nou oké... Okay, dan ga ik daar een conceptje omheen bouwen... en dan ga ik gewoon uit elkaar. En dat heeft mijzelf destijds flink wat lucht verschaft... en uh, de mogelijkheid geboden om een aantal wat coherentere albums te maken. Inmiddels ben ik weer herenigd trouwens. Oké, okay, maar ik wou net vragen in welke hoedanigheid ben je hier vanavond... maar je bent nu dus als de Whole Package. Um, nou, in die zin... Eh, met Vivaldi te spreken. Um, bij de opname van, de, van mijn laatste CD Awake van vorig jaar... Uh, is uh, de band The New, die eigenlijk uit mij bestaat... plus nog uh, twee anderen, uh, tot Arthur Adam toegetreden. Ah. Als de vaste begeleidingsband, want de arrangementen werden wat te groot. Dus nu uh, spelen we met z'n drieën en soms vier heel uh, uitgebreid. Oké, okay, nou vandaag ben je hier uh, wel uh, in je eentje. Jawel. Dus we zijn in ieder geval erg benieuwd. Wat is het eerste nummer dat je gaat spelen? You're Not Awake. Oké, okay, nou uh, de luisteraars zijn hopelijk wel wakker. <laughs> maar uh, uh, uh, ja, als u nog wakker bent, dan kunt u uw radio uh, iets harder zetten en vooral awake blijven. Bij deze prachtige live muziek, Arthur Adam hier bij ons in de studio met You're Not Awake. Recognize them, but yours. Changed, you recognize them, but you're lost with heavier lips. You're not awake, Arthur Adam. Prachtig, dankjewel Arthur. Blijf vooral luisteren, want gedurende deze uitzending... komt hij nog drie keer langs met zijn muziek. Het is één minuut over half drie. Het is, uh, u luistert naar nog steeds wakker Nederland op Radio 1... en het is hoog tijd voor... Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Maika Paradijs. Goedenacht. Op dit moment woedt er een grote brand in een flatgebouw in Schiedam. Zeker twintig woningen zijn met spoed ontruimd. De tientallen bewoners zijn met bussen naar een zorgcentrum in de buurt gebracht... en zullen daar waarschijnlijk de hele nacht moeten doorbrengen. Rond middernacht werden de bewoners opgeschrikt... toen zij ineens rook onder hun slaapkamerdeur door zagen komen... De brandweer die probeert nu met man en macht het vuur te blussen... maar dit wordt bemoeilijkt omdat de brand zou woeden in spouwmuren... en daar is lastig bij te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Ook grote onrust in het Arabische land Syrië. De Syrische politie zou zojuist een moskee hebben bestormd... in de zuidelijke stad Dara. Zo'n duizend betogers hadden zich daar verzameld... om te protesteren tegen de regering. De politie zou nu volgens omwonenden traangas hebben ingezet. Ook zijn er meerdere geweerschoten gelost. Volgens nog onbevestigde bronnen zouden hierdoor al vier mensen om het leven zijn gekomen. En ook in New York moesten mensen even rennen voor hun leven. Want een appartement in Brooklyn stond ineens in lichter laaien. En nu mogen jullie raden, Erik en Casper, wie de dader was. De buurman, boze ex... Leuk, Bijna goed, maar nee, het was de pyromaan in kwestie dit keer dan. Het was de zes jaar oude landschildpad Giovanni. Bijna goed, Cas. Ja, hij had het voor elkaar gekregen om uit zijn kooi te kruipen toen zijn baasje niet thuis was. Nou, die kooi viel om bovenop de warmtelamp die daardoor kapot ging. Dat veroorzaakte een vonkenregen waardoor een verfpot, die daar dan ook weer heel toevallig stond, in brand vloog. En binnen enkele minuten sloeg de vlam in de pan en inmiddels is het pand tot de grond toe afgebrand. Gelukkig lopen er hier geen schildpaden rond. Klinkt een beetje als een filmscenario. Ja, maar het is een beetje kort voor een film van anderhalf uur. Nee, misschien een <lacht> korte film. Dankjewel, Maaike. Dit we was zouden het, moeten het nieuwsminuutje. <lacht> Goed, we gaan over naar Japan. Uh, Japan na de tsunami. Twaalf dagen later. Het officiële dodenaantal is inmiddels gestegen tot 9199. Het waren drie rampen in één. Een aardbeving, een tsunami en een lekkende kernreactor. Vorige week kregen we de updates van Wouter Kloos. Hij is werkzaam in Osaka. Goedenacht, Wouter. Goedenacht. Ja, wij horen uh, zojuist in het uh, journaal uh, bij ons ook nog dat er uh, ook nog naschokken zijn van, uh, van zes op de schaal van Richter. Heb je die gevoeld? Die heb ik hier niet gevoeld, gelukkig. Maar die, die waren inderdaad in de buurt van de kerncentrale gemeten vanochtend. Ja. Hoe is het nu uh, in Japan? Ehm... Um... Ja, gelukkig, aan mijn kant van het land, ik woon aan het westen van, in het westen van het land, is het vrij business as usual. Mm -hmm. uh, het leven gaat hier eigenlijk gewoon weer door, zoals het, zoals het voor de aardbeving ook doorgegaan is. Het is eigenlijk een beetje een week, is het even spannend geweest, ook zakelijk voor de kennisbezalen natuurlijk. Um, niemand wist precies wat er daar te verwachten uh, viel. Um, we wisten niet of dat die zou gaan ontploffen en... Of als die zou ontploffen, wat precies de schade zou zijn, hoe ver het zou komen, of dat wij hier in het westen in Osaka ook uh, daar last van zouden krijgen. Um, intussen is dat gelukkig niet gebeurd. Ze hebben hem, ze hebben die kerncentrale weer zo weten, weten op te lappen dat die nu op eigen kracht de kernreactoren kan koelen. En uh, ja, volgens mij is het het grootste gevaar van uh, is geweken nu. Ja, want die, die straling, dat stralingsgevaar... dat bleek eigenlijk allemaal wel mee te vallen, toch? Dat bleek allemaal wel mee te vallen. Maar goed, we wisten dat natuurlijk allemaal niet van tevoren. Hè. Dat, uh, dat, dat werd voor, Vooral in de internationale nieuwsmedia werd dat nogal gehyped... Eh, en gesensationaliseerd. Daar werd nogal een, een grote, grote ophef over gemaakt. Maar goed, we wisten ook niet wat er kon gebeuren. Ja, maar ik had wel... uh, mensen denken dan meteen aan, aan Chernobyl of aan, aan Three Mile Island... En, en, en dan Fukushima. En ja, goed, dan, dan is het maar afwachten wat er dan precies gaat gebeuren. Dan kun je alleen maar over speculeren. Maar daardoor had ik wel een beetje... We hebben nu durven. We hebben een beetje vertraging op de lijn, dat is af en toe een beetje lastig. Maar ik had de indruk dat de ophef buiten Japan groter was dan in Japan zelf. Klopt dat? Inderdaad, dat is, dat is helemaal waar. Uh, de, wat ik al zei, de internationale nieuwsmedia, die, die, um, hebben, daar natuurlijk, die hebben dat opgepikt... En, we hebben daar niet alle feiten over gehad. Uh, niemand heeft daar alle feiten over gehad uh, op het moment. Uh, maar dan moest daar moest toch natuurlijk een verhaal van gemaakt worden. En dan, dan ga je kijken naar, naar experts die dan zeggen... van het kan die kant op gaan of het zou die kant op kunnen gaan. Uh, er zijn een hoop mensen die gespeculeerd hebben over worst case scenario's. Um, goed, en, en, en dan krijgt dat natuurlijk eigenlijk een beetje een, een leven van zichzelf. Hè? Dat gaat een beetje... de, de de kant van de, van de fictie op dan. Um, hier in Japan, aan de andere kant, hebben ze veel meer echt alleen maar geprobeerd om de feiten die beschikbaar waren, om die te rapporteren en uh, verder uh, de, om de speculatie nog maar even uh, uh, links te laten liggen. Gewoon om, om de, de kalmte te bewaren in het land zelf hier natuurlijk. Ja, als we nou terugkijken op de afgelopen week, is er nou een, een moment geweest dat jij echt bang bent geweest? Ja. Ja, um, ik, wij, wij hebben, uh, aan het eind van de vorige week hebben we uh, verschillende e-mails gekregen... van de ambassadeur, de Nederlandse ambassadeur in Tokio. Uh, de eerste e-mail was, uh, was vrij kalm. was van, oké, okay, nou, dit is er aan de hand. Uh, we hebben een negatief reisadvies afgekondigd voor de getroffen gebieden. Um, en, en, en dat was het wel zo'n beetje. Van, en goed, natuurlijk, onze condolences aan de mensen die erbij betrokken zijn en zo... Toen kwam er een tweede e-mail een dag later uh, dat mensen die het uh, graag zouden willen dat die Japan konden verlaten. Dat er een, uh, een, een extra KLM toestel gecharterd was om, uh, voor, met, met ruimte voor 250 mensen om het land te verlaten mochten mocht daar uh, uh, de, uh, de wil voor bestaan. En toen kregen we vervolgens uh, de dag daarop nog weer een e-mailtje dat uh, de ambassade jodiumpillen had besteld voor alle Nederlanders in Japan. Uh, dus dat werd progressief, werd dat erger eigenlijk, die, ja. die toon van die e-mailtjes. Maar is ook een beetje, een en, beetje bangmakerij en... toch, of niet? Ja, bangmakerij, er werd, er werd wel constant bijgezegd dat het voorzorgsmaatregelen waren voor het, het, het ergste geval. Maar goed, dan, dan nog, als ik een e-mailtje krijg dat, met daarin een bericht ja. dat de jodiumpillen af te halen zijn en de jodiumbillen die jodiumbillen uh, die beschermen mij tegen eventuele straling die ik op zou kunnen lopen. Dan denk ik van, oh... Heb je ze gehaald, die, die pillen, die ja, jodiumpillen? Die heb ik niet, nee, nee, niet gehaald, want die waren pas, die waren pas op, op, eigenlijk beschikbaar op, de, op, op het consulaat hier in Osaka toen uh, de, de, het ergste gevaar al geweken was. Uh, bovendien heb ik eigenlijk, al meteen toen ik dat e-mailtje kreeg, uh, wel zoiets gehad bij mezelf van, nou wij zitten hier sowieso al te ver vandaan om, om daar echt last van te krijgen en waarom zouden wij nou pillen krijgen en de Japanners allemaal niet, weet je wel? Ja, ja. Oké, okay, ja, dus de paniek valt allemaal mee in Japan, begrijp ik wel. Nou, dat is uh, op zich Het goed nieuws. Het valt eigenlijk allemaal reuze mee. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, hartelijk dank voor deze update. Wouter Kloos vanuit uh, Osaka in Japan. En we hopen dat uh, de panieklevel dan uh, op dit uh, niveau blijft. Ja. Het is negen minuten over half drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En van Japan gaan we naar Nederland, naar Dordrecht. Ze was de Knoet van Dordrecht, de 29-jarige ezel Maaike. Net als haar ijsbeerse tegenpol is ook Maaike helaas niet meer onder ons. Na een turbulent leven overleed ze op een zorgboerderij. En Louise Bergen-Henegouwen is directeur van Stadsboerderij Wijzig. Goedenacht, Louise. Ja, goedenacht. Hallo. Ja, we zeiden het uh, de Knoet van Dordrecht. Was dat, uh, was dat ook zo? Ja, dat zeg je eigenlijk wel heel goed. Want uh, een, uh, een hele generatie doortenaren is met uh, Maike met opgegroeid. En uh, heeft er altijd kunnen kluffelen. En ja, er zijn ook uh, wat ernstige dingen in het leven van Maike gebeurd. En uh, daar heeft iedereen ook meegeleefd. Dus ja, het is in die zin uh, de knoet van Dordrecht. Ja. Wat zijn er dan voor dingen gebeurd met het ezeltje? Uh... Nou, in, ze is eigenlijk in haar leven twee keer bij een uh, ernstige vorm van dierenmishandeling uh, betrokken geweest. In, uh, in 2000, toen uh, is ze samen met haar moeder, want daar liep ze mee rond uh, op onze kinderboerderij, uh, is ze ernstig verwond, inwendig en uitwendig. En in 2006, uh, toen was ze nog een keer uh, doelwit van zinloos geweld, want toen uh, was zij eigenlijk de, de ezel die de Kroftie bom. Toen de tijd uh, op zich kreeg en toen uh, heeft ze ook uh, uh, tweede graads brandwonden aan de snuit en de ogen gekregen. En ja, iedere keer hebben alle Dortenaren natuurlijk wel met Ezelmaaike meegeleefd. Ja, ze ja. is eigenlijk nog vrij oud geworden voor, uh, voor al die ongelukken. Ja, ja eigenlijk is het uh, toch heel goed. En ze zat ook op de laatste dagen bij de Ezelsociëteit, zeg maar, eigenlijk een soort... Uh, Heel goed huis voor, uh, voor ezel, zeg maar, voor haar oude dag. Is 29 überhaupt een, een oude leeftijd voor een ezel? Ja, dat is behoorlijk, hoor. Dat is behoorlijk, ja. En, en, en nou ja, ze heeft dus een aantal tegenslagen gehad. Z zou je het, het karakter van uh, Maaike kunnen beschrijven? Uh, pittige tante... <laughs> Uh, even kijken, ja. Uh, uh, maar toch heel sterk. Uh, zeker als je weet dat je zulke dingen in je leven meemaakt. Uh, en daar toch iedere keer weer uh, bovenop komen. En ja, wat ook zo is bij ezels, is dat ze toch heel uh, gehecht zijn aan hun maatje. En toen haar moeder doodging, was dat natuurlijk wel uh, heel moeilijk. Maar daarna heeft ze dan weer een nieuwe vriendin bij ons op de boerderij gehad, Ricky. En ook bij de Ezelsociëteit had ze een uh, ezelvriendin. En die heette Stoffer. Oké, okay, nou, in ieder geval een gezellige ezelpartijtje. Ja. Uh, komt er nou ook een speciaal eerbetoon voor, voor Maaike? Ja, omdat uh, nou, natuurlijk onze dierenverzorgers jaren met haar uh, gewerkt hebben... en omdat we ook uh, flink wat trouwe bezoekers van haar hadden... Uh, gaan we een kort herinneringsmoment doen... en dat is uh, volgende week woensdag, 30 maart... om twee uur in de Stadsboerderij Wijzicht van Dordrecht. En daar kunnen, kunnen ook gewoon publiek naartoe komen? Ja, ja, het is voor groot en klein. En ja, bijvoorbeeld uh, kinderen mogen ook uh, tekeningen maken of uh, foto's of gedichtjes of iets dergelijks uh, toesturen. We gaan daar een klein hoekje voor Ricky tijdelijk inrichten. En uh, ja, even stilstaan bij ja, toch nee. een van de meest bijzondere dieren van Dordrecht. Ja, het lijkt me een mooie, uh, mooi laatste moment. Ook voor ja, u. Ja, eigenlijk even een, een soort eerbetoon en waardig afscheid. Oké, okay. nou dan wensen we u daar uh, veel succes en veel sterkte, sterkte bij. Inderdaad. En uh, gecondoleerd natuurlijk. Ja, en, uh, ja, ja, ja. en bedankt voor dit moment uh, Louise Bergen-Henegouwen, uh, de directeur van Stadsboerderij Wijzig. Dank u wel. Wij keken nogal op toen uh, bekend werd dat de ING-topmensen nog altijd flinke bonussen incasseren. Maar eigenlijk zijn die bonussen een schijntje vergeleken met de bedragen die topvoetballers bijeenschapen. Vandaag werd een lijst met de best verdienende voetballers gepubliceerd door France Football. Conclusie, Lionel Messi is de best verdienende speler van de wereld en mag ieder jaar 31 miljoen euro bijschrijven op zijn rekening. Ja, Kasper, steek die maar in je zak. Dus lekker verdienen <laughs> ja. inderdaad. En wie er meer over sport in samenhang met geld kan vertellen... is Bob van Oosterhout. Hij is de oprichter van sportmarketingbedrijf Triple Double. Goedenacht. Goedenavond. Moeten wij nou gek opkijken van die 31 miljoen euro van Messi? Nou nee, kijk het grappige is in de sport, ook hier heb je altijd baas boven baas, want om jullie een idee te geven, een, een Tiger Woods, een, een Roger Federer, een Phil Mickelson, die verdienen op hun beurt weer respectievelijk 70, 50 en 50 miljoen, dus zelfs daar zijn de voetballers uh, uh, mager bij bedeeld. Uh, maar nee, dit is een stukje marktwerking, want het grappige is, kijkend naar een uh, Lionel Messi, kijkend naar een David Beckham, een Cristiano Ronaldo, ja, dat zijn inmiddels mondiale merken geworden. En dat betekent dat ze meer dan 50, 60 procent van hun inkomsten niet zozeer aan uh, sportieve uh, uh, prestaties ontlenen, maar aan hun commerciële waarde. En dat betekent dat ze veel individuele sponsors hebben en daar komt heel veel geld vandaan. Dus die 31 miljoen, dat is niet het bedrag wat hij van Barcelona alleen krijgt? Nee, je moet je voorstellen dat uh, bij Messi dat ongeveer 10 miljoen uh, vast is vanuit Barcelona. Hij kan nog 4 miljoen bijschrijven aan bonussen. Um, en daarnaast nog een 17 miljoen euro aan commerciële overeenkomsten met bijvoorbeeld Adidas, met Pepsi, met Konami, met Gatorade, met Gillette. Uh, ze worden door dat soort merken gesponsord. En ja Lionel Messi heeft natuurlijk en in Europa, en in Azië, en in Zuid-Amerika als platform een enorme rijkwijde, Dus het is voor een merk hartstikke interessant om met zo iemand uh, commercieel de boer op te gaan. Ja, dan ben je zelf net in Los Angeles geweest. Hè? Daar voetbalt David Beckham nu op dit moment. Ja, ja. En wij hier horen eigenlijk helemaal niks meer over hem. Is dat, is dat iets wat hij in zijn portemonnee voelt? Ja, dat voelt hij absoluut, want Beckham is inderdaad op de lijst misschien nog wel het meest uh, gekelderd van... Uh plek Wat was dat? Uh, twee vorig jaar. Naar plek acht geloof ik nu. Um, en dat heeft alles te maken met het feit dat uh, Beckham bij de Galaxy in Los Angeles ging voetballen. Daar werd gebruikt als belangrijk uh, uh, commercieel uithangbord. Bijvoorbeeld op de Amerikaanse markt. Enorme contracten afsloot. Maar ja, wanneer je vervolgens aan de lopende band laat merken dat Engeland voor jou toch belangrijker is. Dat je liever bij AC Milan voetbalt en dat je aan de lopende band trainingen en wedstrijden in Amerika over ja, dan is het bij de fans, voor wie de Amerikaanse thuismarkt toch heilig is, ja dan is het natuurlijk wel snel gedaan. En ik was in L.A., precies zoals je zegt, en daar merk je dat daar waar de Beckham shirts nog als warme broodjes over de toonbank vlogen een jaar geleden, daar is hij nu inmiddels door vier andere spelers ingehaald. Hm. En, en hoe zit het met de Nederlanders? Verdienen die een beetje lekker? Ja, de Nederlanders verdienen fantastisch. Uh, uh, uh, je moet denken aan een Arjen Robben die op 11 miljoen zit, een Snijder op 10,5 miljoen, een uh, Nigel de Jong op 8,5 miljoen. Tegelijkertijd zie je dat uh, de, de inkomsten van onze jongens, die bestaan weer voor 90%, 95% uit sportieve inkomsten. Uh, met andere woorden, zij zijn door het bedrijfsleven nog niet echt ontdekt als uithangbord. En uh, ja, dat heeft te maken toch met het feit dat ze uit een kleinere markt komen, uh, net wat meer. Minder tot de verbeelding spreken dan de grote sterren. En eh, dus nog niet ontdekt zijn door de grote merken. Stel, je hebt een je hebt een mooie vrouw, dus ook een soort van statussymbool. Werkt dat ook goed voor je inkomsten als voetballer? Dat ja, een vrouw hebt. ja we, hebben dat, we hebben dat gezien natuurlijk bij David Beckham met uh, uh, Victoria. Uh, we hebben dat gezien bij Rafael en Sylvie. We hebben dat gezien bij, uh, bij Wesley en Jolande op dit moment. Zeker wanneer de voetbalvrouw uh, er erg goed uitziet... en ook nog iets in haar mars heeft en een carrière heeft uh, naast manlief... dus ook een klein beetje uh, bekendheid geniet... ja dan merk je toch dat dat uh, zijn weerslag heeft op de populariteit van het koppel... En dus ook op de populariteit van uh, de voetballer in kwestie. En dat is wel heel erg grappig, ja. Hartelijk dank, uh, Bob van Oosterhout... ...van sportmarketingbedrijf Triple Double voor je, voor je tijd. Bedankt. Ja, graag gedaan. Het is 13 voor 3, nog steeds wakker Nederland, op Radio 1. Zometeen hebben we het over uh, palmolie. Duurzame palmolie die lang niet zo duurzaam is als je denkt. Maar eerst, de echte fans zitten natuurlijk alweer klaar... ...voor onze regionale rubriek. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Normaal gesproken is deze rubriek een soort cynische kijk op het nieuws... van onze regio regionale collega's. Maar vandaag is het anders. Ja, want zelfs onze stugge redactie werd bevangen door het heerlijke lenteweer. Hmm. En dus is het vandaag een heuse nieuws dat niet in het nieuws was. Lente-special. En bij lente denk je natuurlijk aan schapen. En die klinken in Overijssel nog steeds zo. De schapen en lammeren hier bij de schaapskooi in Gietmen bij Omme dartelen al vrolijk in de wei. je bravo hoor, jongens, je bravi. En dat geluid verschilt nog, eens, nog niet eens zo gek veel met de schapen in Limburg. Bij RTV Utrecht hebben ze op de redactie een speciale broedmachine staan waar ieder moment kuikertjes geboren kunnen worden. We schakelen nu live over naar de broedmachine. Ja, nog geen enkel stukje leven vanuit de eieren dus. En we houden het natuurlijk voor u in de gaten. De lente is niet alleen voor dieren een speciale tijd, ook de mensen bloeien op. Ja, de lente, dat is weer lekker op de fiets kunnen naar het natuurpark, naar buiten. Sommige mensen bloeien echt heel erg op. Heeft u de, de lente kribbels? Ja, toch wel. Ja, kunnen ze beschrijven? Uh, ja, moeilijk. Veel tinteling. Net uh, als vlindertjes, denk ik, hè? Uh. En andere mensen die overdrijven het een beetje. De lente voor mij betekent dus een nieuw leven. In Spakenburg betekent de lente trouwens niet buiten op het terrasje zitten. Het betekent keiharde arbeid. Als het lente wordt, dan begint het bij mevrouw Blokhuis te kriebelen. Ja, kijk. Zo gauw de zon zich weer wat meer laat zien, moet het hele huis schoon. Alles afzuigen en lekker soppen en dan ruikt het weer heerlijk. En dat is natuurlijk lang niet altijd leuk. Ik zie inderdaad het wel tegenop. Dan denk ik, oh, het is helemaal niet nodig. En hij dat toch weer doet en je, je ziet dat je van alles tegenkomt. Smerigheid en stof. Dan denk ik, ja, het is toch wel lekker dat ik het doe. En gelukkig is Nederland een geëmancipeerd land... waar mannen ook best een handje kunnen helpen in het huishouden. Ik vind vrouwenwerk, ja. Ja, ja ik vind echt vrouwenwerk. En waarom? Nou, mannen zijn niet zo precies denken. Nou ja, schande en discriminatie. Want ik ben heel precies in het zemen van mijn ramen. Maar goed, laten we dit blokje lentevreugde afsluiten met een mooi gedicht. Een Hollandse lente is wachten en kleumen. Je weet dat het komt, maar dat duurt vaak zo lang. Dus als het er is, neem dan tijd voor genieten. Van zacht groene tinten en vogels Geniet dan ten volle van bloesemkleuren en snuif diep De heerlijke geuren daarbij. De Hollandse lente neemt er de tijd voor. Het lentemoment is zo weer voorbij. Of om het kort samen te vatten... Het is lente, het is lente. Yes, yes, yes, yes, peace. Ik had het niet mooier kunnen zeggen. Nee. We danken onze regionale collega's voor deze fijne quotes. Tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Bij ons in de studio zit nog steeds zanger Arthur Adam. En hij gaat weer een nummer live spelen. Het nummer heet You Say You Need Me. Dus zet de radio lekker hard en geniet van Arthur Adam. Live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. <klaar> Expect my gratitude To be in my Arthur Adam, You Say You Need Me, hier live bij nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Dank u wel wederom. En in het volgende uur nog twee live nummers. In het Omnisport te Apeldoorn gaat morgen het WK-baanwielrennen uh, van start. Uh, baanwielrennen heb ik het dan natuurlijk over. Het feest begon vandaag al met de officiële opening... door werelds beste wielrenner aller tijden, Eddy Merckx. Robert Slippens was, bij de, was aanwezig bij de ceremonie. Hij is de huidige bondscoach van Nederland op het gebied van duurwedstrijden. Goedenacht Robert. Goedendag. Voor het eerst een WK-baan wil redden indoor op Nederlandse bodem. Is dat voor jou speciaal? Ja, ik denk dat het niet alleen voor mij speciaal is. Uh, het is 32 jaar terug dat het laatste WK in mijn eigen land is geweest. Dus uh, ik denk dat we met z'n allen vereerd mogen zijn dat er weer een WK in, uh, in Nederland is. En wat waar worden, wordt het WK doorgaans gehouden? Uh, ja, dat is echt, uh, echt mondiaal. Uh, afgelopen jaar zijn we in uh, Kopenhagen geweest. Volgend jaar uh, is het in Melbourne. Uh, dus uh, ja, het is elk jaar uh, in een andere uithoek. Vandaag was dus uh, uh, de openingsceremonie. U was daarbij. Hoe was dat? Ja, uh, we zijn natuurlijk al een tijd uh, bezig in de voorbereiding hier naartoe. Uh, voor ons uh, is het normaal gesproken inpakken en dan reizen naar de bestemming. En dat stukje dat ontbreekt. Dus... Uh, op de fiets eigenlijk naartoe. Je... Ja, nu wel. Het ja. was voor iedereen kort bij. De trainingsaccommodatie waar we altijd trainen in het Omnisport is nu omgetoven tot een, tot een WK-decor. En vandaag met de opening, ja, dan beginnen echt alle spanningen los te komen bij iedereen. U bent blij dat het eindelijk begint weer? Ja, hier hebben we naartoe gewerkt en uh, morgen, uh, oh ja, vandaag eigenlijk is het moment daar uh, dat, het, uh, dat het los moet, uh, moet gaan. Ja, laten we het even over het toernooi hebben. Kunnen de Nederlandse toeschouwers rekenen op Nederlands succes, denkt u? Uh, de verwachtingen die wij, uh, die wij hebben, die gaan daar wel naartoe. Ja, uh, ik denk dat we op een aantal onderdelen voor de, voor de wereld, uh, titelstrijd echt mee kunnen gaan doen. Uh, dus ik denk dat het Nederlands publiek zeker wel wat van ons kan, kan van, gaan verwachten. Ja, u heeft de, de duurrenners onder uw hoede. Wat, wat zijn nou uw troeven? Uh, ja, mijn troef uh, is natuurlijk uh, een van de troeven is Marianne Vos. Mm -hmm. uh, Olympisch kampioen, wereldkampioen op de puntenkoers. Die zal vandaag gaan starten op de, uh, op de puntenkoers. Uh, dat is een troef. Uh, Wim gaat die vandaag zal starten op de scratch. Die al twee keer tweede is geweest. Uh, die heel graag eens een keer op het hoogste treedje wil gaan staan. Uh, ik heb een hele goede damesploeg, uh, achtervolgingsploeg, uh, die op, op donderdag in actie komt. Uh, ik hoop dat die uh, kunnen wagen maken wat we in de trainingen hebben bewerkstelligd. Dus uh, ja, zo uh, hebben we nog een aantal uh, sporters die uh, ja, uh, de troefkaart zullen neerleggen deze, deze week. En hoe zit het met het animo voor het WK? Leeft het erg onder de mensen in Nederland? Ja, tijdens de opening nu, uh, waar eigenlijk nog niks uh, aan, aan wielrennen te zien was, uh, zaten er al 2000 man. Uh, en Gezien de, de media-belangstelling en, uh, en uh, de social media-belangstelling, uh, denk ik dat we een hele drukke week mogen gaan verwachten in het Omnisportcentrum. Wordt er veel getwitterd uh, over het WK? Ja, uh, ja. Ik ben het natuurlijk de afgelopen periode ook al redelijk, uh, regelmatig aan het volgen om uh, te kijken hoe, uh, hoe enthousiast het Nederlandse publiek is en ik, uh, ik, ja, ik uh, ben daar heel erg positief over gestemd. En twitteren de wielrenners zelf ook? <laughs> ja, ja, dat doen ze zeker. Kijk, gezellig. Dat ga ik die even volgen. En voor de mensen die nou nog geen kaartje hebben, waarom moet, moeten we nou de aankomende dagen naar het WK-baanwielrennen in Apeldoorn? Uh, voor de mensen die niet bekend zijn met het baanwielrennen uh, is het een, een zeer attractieve sport waar je de totale wedstrijd van het begin tot het eind kan volgen. Uh, korte bondige wedstrijden uh, op hoge snelheid. Uh, een en al enthousiasme. Nou, nou, dat klinkt goed. Ja. We gaan meteen al onze kaartjes bestellen. Uh, hartelijk dank, uh, Robert Slippens, uh, de bondscoach van Nederland op het gebied van duurwedstrijden. Dank u wel. En veel gaan plezier natuurlijk op het WK. Succes. Ja, dank je wel. We naderen alweer het einde van het eerste uur van Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Oh. Oh, zometeen het nieuws van het NOS, de NOS en daarna zijn we weer bij u terug. En uh, daarin gaan we het onder andere hebben met Philip de Winter... over de teruggang in de populariteit van zijn Vlaams Belang. Ja, we sturen onze 15-jarige verslaggever af op uh, kader Abdolla... Hè, de schrijver van het Boekenweekgeschenk. Kijk eens aan, ik ben benieuwd uh, hoe dat gesprek klinkt. We hebben het ook over Suriname. Daar is ophef ontstaan over een protestsong... die uh, eigenlijk misbruikt is door de tegenpartij, om het maar kort samen te vatten. Ja, en we hebben het ook over jouw nieuwe hondje, Kasper. Ja, ik, heb een nieuw... Nieuw hondje. ik heb een nieuw hondje en hij, hij heet Erik. Hij heet Erik. En, uh, Naar mij. Luistert hij goed? Uh, ja, hij is een beetje eigenwijs. En daarin lijkt hij wel een beetje op jou. Maar het bijzondere aan het hondje is... het is geen echt hondje, het is een virtueel hondje. En hij is driedimensionaal, 3D, dus dan moet je waarschijnlijk ook zo'n gek brilletje op je komen. Dat hoeft niet, maar hoe dat verder zit met het hondje... dat uh, horen we zo meteen in het volgende uur. Het heeft iets met elektronica te maken. Het oh, is wel uh, spannend uh, dat je daar uh, ons in de banen laat kassen. Ja, maar uh, niet getreurd, je hoort het snel. zometeen na het nieuws. In weer een heel nieuw uur, nog steeds wakker Nederland op radio.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 Nog meer weg is fantastisch door Nog meer weg is fantastisch door